Uur. Lotlewin met het NOS-journaal. De OO ligt voor de derde dag op rij zwaar onder vuur. Gevechtsvliegtuigen voeren bombardementen uit op delen van de stad die in handen zijn van rebellen. Zeker 25 mensen zouden zijn omgekomen. Bij de bombardementen is ook een waterpomp geraakt. Zo'n 2 miljoen mensen zitten nu zonder stromend water. Niet alle asielzoekers willen voor altijd in Nederland blijven. Nadat ze een Nederlands paspoort hebben gekregen... verlaat één op de zeven ons land binnen twee jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van het CBS. Het gaat vooral om mensen uit Somalië, Sudan en Sierra Leone. Sommigen gaan terug naar het land van herkomst... omdat een oorlog is afgelopen. Maar de meeste vertrekken naar Groot-Brittannië. Dat land komen ze makkelijker in met een Nederlands paspoort... dan wanneer ze nog asiel moeten aanvragen. De politie in Oeganda heeft een stokje gestoken voor een gay pride. Een regeringswoordvoerder noemt de gay pride illegaal. Op twee plekken in het Afrikaanse land stonden feesten gepland. De politie hield korte tijd zo'n 100 homo's, lesbiennes en transgenders vast. Homoseksualiteit werd drie jaar geleden strafbaar gesteld toen in Oeganda, maar het hoge Rechtshof heeft de wet vernietigd. En de Belgische justitie onderzoekt of een voetballer van Anderlecht zijn eigen wedstrijden heeft gegokt. Olivier de Schacht zou in het seizoen 2014-2015 zeker 20.000 euro hebben verdiend met weddenschappen. Hij is gehoord door de politie, maar ontkent alle beschuldigingen. Hij zegt dat zijn broer onder zijn naam op wedstrijden gokte. Als de Schacht wordt veroordeeld, wordt hij geschorst en riskeert hij vijf jaar cel en een hoge boete. En dan nog het weer, het blijft vanavond droog en vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen eerst zonnig en warm, ongeveer 25 graden. In de loop van de middag bewolking en misschien wat regen. Dit was het en U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort. Een gediplomeerd opticien en contactlenspecialist is voor u de zorg voor uw ogen.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 Hier bij het eerste uur van Entertainment For You. Ik zou zeggen, allemaal een hele goede middag. Mee, mijn naam is ondergetekende Freddy. Hey. En uh, ja, we gaan uh, natuurlijk uh, lekker afwachten. De dames uh, die onderweg zijn en uh, natuurlijk Itamar van het End. Amy Winehouse en Back to Black. naar de ZFM Entertainment for You. En dat allemaal op die 106.9... 104.5 op de kabel. En natuurlijk ook op de tv. En uh, ja, terwijl ik hier lekker... Uh, nog sta te zweten van het... Uh, uh, ja, van het fietsen eigenlijk. Uh, ja, het, is nog, uh, het is nog prachtig weer voor de tijd van het jaar. Uh, gaan we naar de... Ja, zomerse, zomerse klanken van... Uh, Belinda Kinnair. En uh, zij hebben het over zeven oceanen. ZFM. Zandvoort Radio. 106.9 FM.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 Rotsen slaan Weet ik dat je naast me staat Voor altijd Zeven oceaan Water valt op een wiel. De oceaanen vol water en wind, de eindeloze zee waar de liefde begint en altijd groeit. Je bent de oceaan. Heerlijk nummer, Belinda kine En 7 Oceani hier bij CFM Entertainment Voor You: 106.9 en 104.5 op de kabel. En uh, ja, we gaan uh, lekker naar uh, ja, Elvis Crespo en uh, De En hebben hebben we bijnaar. Despacito, mami, te mami, Zandvoort en Omstreken. Je suis vite pas librene Et je suis vite pas librene Elle ton image alors que noir sous mes paupières afin de te voir même dans un sommeil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 Gims. En... SK man. CFM Entertainment for you. Mijn naam is Fred Heij. Allemaal een hele goede middag. We gaan lekker verder. En dat doen we met Wesley Murs. Wat is het weer gezellig hè, Fred Heij.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 Ja, vorige week was hij hier aanwezig in de studio. Wesley Meurs. En uh, ja dat allemaal met, uh, met uh, ja, Proud Sound uh, producties. En uh, ja, ik wil dat je bij me bent. En uh, ja, uh, entertainend voor jou. Uh, ja, en vandaag uh, hebben we dus uh, Itamar van het End weer uh, in de studio. En uh, ja, daar hebben we een meet and greet mee. En uh, ja, die mensen zijn dus uh, hier ook aanwezig. Oftewel de dames. En uh, ja, we gaan dus uh, tot die tijd... Uh, Gaan we lekker muziek draaien. En dat doen we met de, de allernieuwste van Ramon Weense. Jij en ik. Hij kwam in mijn leven. Op een lente dag in mei. Toen de zon begon te schijnen. Was de eenzaamheid voorbij, een zomer die beloofde dat jij er altijd was, en waar ik in geloofde, God wat was ik in mijn zas, ik zal altijd blijven wachten tot je terugkomt, lieve schat. Ik zal altijd blijven wachten tot je terug bent, weet je dat. Want ik weet het, dat het zal komen, dat je voor mijn deur zult staan. Maar we samen zullen dromen dat je nooit was herfst toen je belde, dat ons leven anders ging De belofte niet meer telde, van het leven lieveling Ik loop nachten langs de grachten, hoe zou het verder gaan Ik word gek van de gedachte, dat je weg bent hier vandaan altijd blijven wachten, tot je terug bent, lieve schat. Ik zal altijd blijven wachten, Tot je terug bent, weet je dat? Want ik weet de dag zal komen, dat je voor me dus staan. we samen zullen dromen, dat je no Wat wij wensen jij en ik. Laat om samen te leven. Wat de allerlaatste snee. Ga me niet verlaten. Laat me niet alleen. zijn laatste nieuwe, oftewel zijn allernieuwste uh, single Jij en ik van Ramon Beense, hier bij CFM Entertainment uh, for You en we gaan natuurlijk uh, lekker verder met een lekkere muziek in afwachting van Itamar van het End en uh, ja, zijn uh, compagnon Arno natuurlijk Hey Fred, daar nog eens een plaatje I took a pill in Ibiza, To show a I was cool And when I finally got sober, felt 10 years older But fuck it, it was something to do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 Je ja hebt Dan Mike Posner en take a pill to e pizza. Nou, doe maar niet. We gaan wel lekker gezellig, gezellig verder met uh, ja, wat Nederlandstalig. En uh, ja, daar beginnen we mee met uh, Wille hier en uh, Mart Hoogkamer. En uh, lachen en een beetje huilen. ik leef Je geeft er al je tijd aan En ik wil nog even doorgaan Alleen omdat ik om dat leven geef Als ik klein ben Yeah Een sfeer. Het zal wel vaak gezegd zijn, wat je geeft moet echt zijn, dan krijg je elke dag een beetje meer. Lachen, een beetje huilen. Willeke Alberti en Mart Hoogkamer. Heerlijk nummer is dat. We gaan verder met Lien. En uh, ja, ik doe het niet. Hij is best leuk en ook wel knap. Ik doe het niet wat ik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 tevens de titel van deze plaat Carly, Day, uh, Carly Ray Jasmine And Tonight I'm Getting Over You hier bij CFM en uh, ja langzaam stromen we af naar uh, 6 uur en uh, ja dan, uh, dan, dan hopen we uh, Itamar eigenlijk een beetje na die tijd uh, te, te mogen ontvangen hier want die dames die zitten te wachten en uh, te wachten en te wachten dus uh, ja Itamar als je onderweg bent schiet eens even een beetje op we gaan verder met uh, Mike Petersen en uh, telkens als je naar me kijkt Je tijd. Dat is wat je mij toen zei, maar ik kan het niet langer aan. Want je hoort toch echt bij mij, ja de enige ben jij. Laten wij er nu toch echt voor gaan. Van B Wat dacht je van de koep van de weekend De bruik van Geertje Wilders Nee, daar loop je toch niet mee Geen haar op mijn hoofd die daaraan denkt Mijn kan allemaal inpakken Nu kan ik het zelf Scheren met een druk op de knop hey, hey, hey. Loop het over straat Van boeie met een mogen Daaronder dus schaat mijn kale kop hey. Heb een deel de eraf gedaan. En hoe werd toen haar gedaan Stiekem wil ik zo zijn En zoveel seks met die kale dus moment. Nu sta ik op de koffer van mijn nieuwste cd. Kaal, maar nog steeds een mooi event. Kale koppen niet te stoppen. dan de ponkers of haliboy let's go ja de parodie erop en uh, we gaan lekker verder met uh, ja Charlie Poet en Selena Gomez en we don't talk anymore in de video beschrijving we don't talk anymore we don't talk anymore Brain. Oh, it's such a shame Charlie Poet en Selena Gomez, en we don't talk anymore hier bij ZFM Entertainment for You. En ja, ze zijn onderweg. We gaan langzaam naar het nieuws van de 6 uur en dat doen we eventjes met een paar deuntjes van Joey Montana en Piggy. Another So picky. Le digo hola ya me dice goodbye Le digo nena como tú, ya no hay Dice que tiene novio pero yo no le creo Y es que se complica cada vez que la veo Ew. Suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo nena Pero yo no puedo No puedo, me dice yo no quiero, pero se complica, yo no entiendo por qué es tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki demasiado tiki tiki tiki tiki tiki yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha, no sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar tiki tiki tiki tiki tiki tiki demasiado tiki tiki tiki tiki tiki y yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha, no sé lo que le pasa. Het zufer, het ritme van ZFM via de kabel op 104.5.